12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, nog steeds problemen met ING-websites. Thuiszorgmedewerkers demonstreren tegen bezuinigingen. En Russische president schrijft de brief aan alle Nederlanders. Het weer in het noorden is het zonnig, geleidelijk breekt de zon ook in de rest van het land door... en het is 6 tot 9 graden. Morgen volop zon opnieuw en er staat amper wind en het wordt 7 tot 10 graden.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 In heel 2012 was er ook al sprake van een flinke stijging... van het aantal faillissementen in de kinderopvangbranche. Door bezuinigingen op de toeslag in de kinderopvang... is die veel duurder geworden voor ouders. En die zoeken daarom nu vaak naar goedkopere alternatieven... zoals opvang in de buurt of bij eigen familie. En ouders die hun baan kwijtraken... besluiten vaak zelf op de kinderen te passen. Vorig jaar was er al een stijging te zien van het aantal faillissementen onder kinderopvangorganisaties. In 2012 stopten 73 bedrijven, in 2011 slechts 12. Thuiszorgmedewerkers uit het hele land demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de geplande bezuinigingen van 2,4 miljard euro. Mantelzorgers en huishoudelijke hulpen moeten een deel van het werk overnemen, vindt het kabinet. En ook vanuit Emmen vertrokken twee bussen met actievoerders. Vol goede moed. Ja, nou, dan gaan ze nog een keer meezingen. Waarom zijn wij hier vandaag? We hebben voor de een vraag. Het is nog vroeg als de bussen met thuiszorgmedewerkers vertrekken uit Emmen. Maar de stemming zit er goed in. Ach. <laughs> ja, de deur. Waar het om oh. gaat vandaag, is dus natuurlijk niet om te lachen. Ja, nabere nou, hulp en dan, dan de doof helpen, de blinden wordt daar, Want we komen in flatten, de, de, iedereen heeft hulp. Dus wie moet wie nou helpen dan? En het zijn ook geen jonge mensen hè, die hulp krijgen. Zijn, uh, mijn cliënten zijn veelal rond de 85, ik heb een mevrouw van 95. Hoe, hoe oud denk je dat die kinderen van haar zijn? Die zijn ook al bijna... Aan hulp toe. Als er geen kinderen zijn en geen buren die het kunnen doen, wie moet het dan doen? En op het Malieveld in Den Haag protesteren niet alleen medewerkers van de thuiszorg, maar ook cliënten die er dus gebruik van maken. Zij zijn bang dat hun leven een stuk lastiger wordt zonder hulp. Uh, nou, uh, daardoor zijn wij in staat om, om, te, om te werken. Ik ben overdag dus niet thuis, werk overdag. Dus uh, zij willen uh, schoonmaakondersteuning. Maar ja, en daarvoor moet je thuis zijn. En ik vind het beter en gezonder om mee te doen in de samenleving. En dat ik een pgb heb en een eigen hulp. En die wil ik heel erg graag houden. De werkgevers denken dat er tienduizenden banen verdwijnen door de bezuinigingsmaatregelen. Abfacabel FNV houdt het zelfs op honderdduizend banen. Als dat inderdaad zo is, lijkt het onontkoombaar dat veel ouderen daar wat van gaan merken. De actievoerders zijn zelfs bang voor oudermishandeling. Nou, dat denk ik. Als jij uh, als mantelzorger verplicht wordt gesteld... je ouders te gaan verzorgen en je hebt er geen tijd voor... ...dan sluit je ze toch op in een kamertje. En dan ga je toch gewoon de hele dag weg als je weg moet. Dat zijn geen, tenminste, de dementerende ouderen. Als ze de neiging hebben om weg te lopen, dan sluit je ze toch op in je kamer. Je moet toch ook naar, naar je eigen werk? Of het echt zover komt, dat moet nog blijken. Maar de actievoerders zijn ervan overtuigd dat ze met stevige standpunt... een heelend komen in het conflict met de staatssecretaris. En vol goede moed vertrokken ze dus naar het Malieveld in Den Haag. We hoorden een bijdrage van Ewout de Bruin. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Voor sommige musea moet overigens wel gewoon worden betaald. Vorig jaar trok het museumweekend ongeveer een miljoen bezoekers. Maandag. Maandag komt de Russische president Poetin... voor een kort bezoek aan Nederland. En hij komt dan uit Duitsland... waar hij ochtends bondskanselier Angela Merkel heeft gesproken. Aan de vooravond van beide bezoeken... heeft hij op de Duitse tv een interview gegeven. En aan de Nederlanders schreef hij een brief... die vandaag in de Telegraaf staat. Correspondent David-Jan Godfra... Wat zegt dit allemaal over de verhoudingen? Nou, het zegt uh, dat, uh, dat Poetin het belangrijker vindt... om zijn verhaal aan het Duitse volk uit te leggen... dan aan het, aan het Nederlandse. En natuurlijk is dat op zich niet zo gek... omdat uh, Duitsland internationaal...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 Genoeg vond uh, Poetin het niet nodig om, uh, om de Nederlandse televisie, de NOS, een, uh, een interview te geven. Nee, dus daarom die brief in de krant. En je zegt hè, uh, in Duitsland dus wel een tv-interview. Um, ging het daar dan ook alleen maar over de, de goede betrekkingen tussen Rusland en Duitsland? Nou, dat probeert Poetin natuurlijk wel. Hij wil toch het liefst het, het beeld schetsen dat, dat alles koek en ei is. Terwijl er vanuit West-Europa volop kritiek is op het beleid van Poetin. Ik noem maar wat, de afgelopen weken zijn er volop invallen geweest bij mensenrechtenorganisaties in Rusland. Of iets anders, de manier waarop de ene naar de andere oppositieleider in Rusland voor de rechter wordt gesleept. Of Syrië bijvoorbeeld. Nou, daar, daar vraagt de Duitse TV natuurlijk over door. En Poetin is slim genoeg om daar vanuit zijn eigen standpunt, uh, standpunt antwoord te geven te geven en om door tussen neus en lippen door... ...ook de interviewer nog even op zijn nummer te zetten... ...door na een paar minuten te vragen wat zijn naam ook alweer is. Maar hoe dan ook, met zo'n vraaggesprek kun je in ieder geval laten zien... ...waar de pijn zit en de mensen die alleen de brief in de Telegraaf uh, hebben gelezen... ...ja, die kunnen eigenlijk niet, uh, niet anders dan tot de conclusie komen... ...dat er geen onderlinge problemen zijn tussen Nederland en Rusland... ...en dat er in Rusland geen dingen gebeuren die volgens internationale afspraken... ...eigenlijk niet door de, door de beugel kunnen. Consultant David Jan Goedfahrt. IKEA heeft een grote partij kant-en-klare lasagne met elandvlees uit de schappen gehaald. In de product zijn sporen van varkensvlees gevonden, terwijl dat er niet in hoort te zitten. Meer dan 17.000 maaltijden zijn teruggehaald uit winkels in verschillende landen. De lasagne is gemaakt door een bedrijf in Zweden. IKEA weet niet hoeveel lasagne er zijn verkocht, maar het vermoedt dat het om een kleine hoeveelheid gaat. In februari haalde IKEA en een aantal Europese vestigingen al knakworsten en gehaktballetjes uit de schappen. In die producten werd paardenvlees ontdekt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 Onderzoek moet verder een betrouwbare methode opleveren... om snel vast te stellen of er sprake is van stek- of besmetting. Bij ehek is het dan van belang om snel te weten... of het om een milde of agressieve variant gaat. Stec kan voedselvergiftiging veroorzaken, ehek kan dodelijk zijn... of blijvende schade aan de nieren veroorzaken. Sport. In Eindhoven werden vanochtend opnieuw series gezommen... bij de wedstrijden om de Swim Cup. En opvallende prestatie werd geleverd door Monique Nijhuis. Ze veroverde op de 50 meter schoolslag... een startbewijs voor de wereldkampioenschappen in Barcelona. Bob van der Tak. Het was een voortreffelijke prestatie vanmorgen van Monique Nijhuis. Met haar tijd van 30 seconden en 83 honderdste voldeed ze niet alleen ruimschoots aan de kwalificatie eisen voor het WK. Het was ook een persoonlijk record in textiel. In een normaal badpak zwom Nijhuis nooit eerder onder de 31 seconden. Maar het ging natuurlijk vooral om die WK-limiet. Die heeft ze nu gezwommen en dat is een hele opluchting. Zeker na gisteren toen ze op de 100 meter schoolslag het startbewijs voor Barcelona nog ternauwernood misliep. Andere blikvanger vanmorgen in Eindhoven was de 100 meter vrije slag, ook bij de vrouwen. Daar zagen we voor het eerst bij deze zwemker Brita Steffen in actie, de Olympisch kampioen van 2008. De Duitse bleef nog wat achter bij de andere grote namen. De snelste tijd werd neergezet, natuurlijk door Ranomi Kromowidjojo. Vanmiddag op dit onderdeel de halve finale, morgenmiddag de finale. In Auckland is triathlete Maike Kalers als tweede geëindigd bij een wedstrijd in de World Triathlon Series. De Limburgse moest alleen de Duitse Anne Houk voor zich dulden. De World Triathlon Series is een reeks wedstrijden die aan het eind van het jaar de wereldkampioen oplevert. Kleine financiële tegenvaller voor Guus Hiddink. Hij kan een naheffing van ongeveer 125.000 euro tegemoet zien... van de Russische voetbalbond. De extra bijdrage is bedoeld om de kast te spekken van de noodlijnende bond. De trainer van Angie is niet de enige die in de buiten moet tasten. De crisisheffing geldt voor alle buitenlandse coaches in Rusland. Volgens de bond zal het geld worden besteed aan de opleiding van Russische trainers. Nog een keer de hoofdpunten. Nog steeds problemen met ING-websites. Thuiszorgmedewerkers demonstreren tegen bezuinigingen. En Russische president Poetin schrijft de brief aan alle Nederlanders. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om je nu even niets voor te stellen.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 Argos, onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van MPO Radio 1. Hoe veilig zijn onze ziekenhuizen? Wat is de oorzaak van alle ruzies en conflicten die de laatste maanden naar buiten zijn gekomen? Daarover ga ik praten met drie gasten hier aan tafel. Maar eerst zetten we een aantal recente conflicten op een rij. Het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven wil af van vier dermatologen. De vier specialisten hielden er in het ziekenhuis een eigen praktijk voor cosmetische dermatologie op na. En daarbij maakten ze gebruik van faciliteiten van het ziekenhuis zonder dat de directie dat wist. Opvallend veel mensen gingen dood op de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putta ziekenhuis in Spijkenisse. En daarom sloot het ziekenhuis die afdeling vorige week al. En nu komt de inspectie voor de gezondheidszorg daaroverheen. Die schorst de vier cardiologen. Een conflict tussen een aantal specialisten in het VU Medisch Centrum is zo hoog opgelopen dat het onderlinge ...vertrouwen totaal is verdwenen. Samenwerking is vrijwel niet meer mogelijk en een oplossing is ver te zoeken. En zes cardiologen van het admiraal de Ruiter ziekenhuis in Zeeland... ...komen in december onder toezicht van het Amphia ziekenhuis in Breda omdat ze als groep slecht functioneerden. Er is weer een neuroloog in opspraak geraakt. En weer lijkt het te gaan om tientallen benadeelde patiënten. Na Ernst Jansen stuur in Enschede wordt nu een neuroloog van het Amfi Ziekenhuis in Breda. Verdacht van het stellen van verkeerde diagnoses. Dat er ruzie is bij de medisch specialisten van het ziekenhuis, dat kwam al eerder naar buiten. Maar nu wordt het VU Medisch Centrum zelfs onder verscherpt toezicht geplaatst. Volgens de inspectie bestaat het risico dat patiënten gevaar lopen. Opnieuw is een ziekenhuis in opspraak. En opnieuw is dat te wijten aan een slecht functionerende afdeling. In het Haga ziekenhuis in Den Haag overlijden al jaren gemiddeld meer patiënten... na een hartoperatie dan in andere hartcentra. Ja, een kleine bloemlezing van conflicten in ziekenhuizen... tussen dokters onderling en tussen medisch specialisten en hun bestuurders. Je moet niet denken dat het voorbeelden uit de oude doos waren... want dit speelde zich allemaal het afgelopen half jaar af. En sommige van die conflicten, daar berichten we al eerder over in Argos. Het meest recente conflict, dat in het medisch centrum Zuiderzee in Lelystad... hebben we nog buiten beschouwing uh, gelaten. Daar zijn twee weken geleden twee van de vijf cardiologen uh, verdwenen. Althans, ze hebben zich ziek gemeld vanwege een onderlinge ruzie. Daar is in de pers inmiddels over geschreven. Patiënten maken zich er zorgen over. En dat is ook niet zo raar. Als u of ik morgen geopereerd moeten worden, willen we ook liever dat de dokters fatsoenlijk met elkaar samenwerken. En daar schort het nogal eens aan. Wat is nou al de oorzaak van uh, al die ziekenhuisruzies? Daarover ga ik praten. Met Herre Kingma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente, althans, tot 1 mei nog, hè, meneer Kingma? 1 juni. 1 juni, nou, een maandje extra. U bent ook voormalig uh, inspecteur-generaal van de gezondheidszorg... van 2000 tot 2006 <tomt> was dat, en bovendien zelf cardioloog. Jan Klein, hoogleraar Veiligheid in de Zorg... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En namens zorgverzekeraar Achmea adviseert u ziekenhuisbestuurders... over hoe ze met veiligheid moeten omgaan. En Frank de Graven, voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken... en voormalig minister van Defensie... Eerste Kamerlid voor de VVD, maar hier vooral als voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. Want dat bent u sinds eind 2010. Klopt. Welkom allemaal. En u kunt het debat trouwens, behalve horen, ook zien via de website van Radio 1. En dat is www.radio1.nl. Heren, mag ik gewoon met een uh, open vraag beginnen? Laat ik bij u beginnen, meneer Kingma. Uh, waarom zijn er zoveel conflicten in ziekenhuizen? Daar is niet één uh, oorzaak voor. Dat kunnen conflicten zijn onderling tussen specialisten. Uh, leden van een maatschap die het oneens zijn of je wel voldoende inbrengt. Uh, dat kan een eindselganger zijn in een maatschap uh, die zich uh, moeilijk gedraagt. Uh, medisch niet goed functioneert of persoonlijk niet goed functioneert. Het kan een conflict zijn tussen de medische staf. Die vinden ze onvoldoende bij het beleid uh, betrokken worden van het ziekenhuis. Dat heb ik zelf uh, vorig jaar aan de hand uh, gehad. Dat is overigens opgelost. Uh, de, dat zijn zo even een, een, een paar oorzaken. En, en misschien nogal een hele belangrijke. Is dat we natuurlijk als ziekenhuizen onder een behoorlijke druk staan. We moeten echt veel efficiënter gaan werken van de samenleving. Niet alleen dat er, dat er heel kritisch naar ons gekeken wordt. Er wordt heel behoorlijk gepresteerd. Maar het is natuurlijk, het kan altijd beter. En het moet ook uh, beter. Maar we moeten ook uh, efficiënter uh, werken. En dat betekent dat je, zoals in mijn ziekenhuis, dan een OK dicht doet. Dat kan dan ook. Operatie. En dan heb je de volgende dag uh, de chirurg op de stoep. Die zeggen, ja maar, ik, moet, ik heb ook... Wachtlijst van uh, zo wilt u wel. Doe, weer hem weer open. Doe hem open. Doe meer mensen erbij, bouw bij. En, en dat zeg is dan, nou dan net. Ook de Raad van Bestuur begrijpt ons ook helemaal niet. Nou, dat is in, in soms is dat een beetje lastig. Als je zelf uh, lang specialist bent geweest, dan, dan heb je toch zelf ook wel het argument aan. En ik denk dat het goed is dat in Raad van Bestuur ook specialisten zitten. Zijn het ergens solisten, medisch specialisten? Absoluut. Je zit natuurlijk Een groot deel van je tijd zit je ook alleen tegenover een patiënt. Je bent, je bent een team, dat moet je ook zijn. En er moet veel meer als een team uh, gewerkt uh, worden. Uh, zeker waar. Maar je staat toch heel vaak alleen tegenover die patiënt... waar jij degene bent die het verhaal moet vertellen. En dan moet je oppassen dat je niet een te mooi verhaal vertelt... want dan valt dat altijd tegen. Dus je accepteert als medisch specialist het gezag van uw soort mensen, bestuurders, niet zo makkelijk. Ja, maar je hebt twee soorten gezag. Ik, bedoel, ik zal natuurlijk ook al ben ik cardioloog geweest, nooit aan, aan, de, aan de cardioloog gaan vertellen hoe zij een hartinfarct moeten behandelen. Dat is echt hun professionele autonomie. Dan moet ik bij het buiten blijven. Maar ik mag wel uh, nagaan, ik ben ook een soort toezichthouder in het ziekenhuis, of zij zich aan hun eigen richtlijnen houden, of ze voldoende patiëntgericht zijn en of ze netjes met de centen omgaan. Frank de Graaf, we hoorden net het lijstje langskomen. Lady Stadt, het Haga ziekenhuis, het admiraal de Ruiter, het Ruward van Putten. Het is een hele lange lijst. Mm -hmm. Wat is uw verklaring ervoor, van al die conflicten? Ja, ik vind het lastig. De eerste vraag is, waren ze er vroeger niet? Dat lijkt me sterk. Als ik daar dus Misschien met... wisten we het niet vroeger. Nou ja, dat is wat ik hoor. Hè? Want ik ben nogmaals zelf geen medisch specialist. Ik ben ook zelf niet in een ziekenhuis uh, werkzaam, ook niet geweest. Maar ik spreek wel veel met dokters. Dat uh, neem ik voorzitter van de orde. En dus ik heb die vraag ook wel gesteld. En uh, wat ik te horen krijg, is dat ze eigenlijk zeggen: nee, het gaat eigenlijk zelfs beter dan vroeger. Het verschil is, uh, er is veel meer transparantie, er is veel meer openheid... er is veel meer controle, er komt veel meer naar buiten. U zegt nu bijna, we brengen te veel naar buiten. Nou, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat men dat zegt. En ik denk dat dat waar is, maar ik hoor graag ook van degenen... die zelf dokters zijn geweest of dat, dat zo is, maar... Dat is wat ik hoor. Is dat er veel meer transparantie is, dat er veel scherper wordt uh, gekeken, dat inderdaad de druk van buiten ook groter is geworden, en dat dat een verklaring is voor waarom, uh, nou ja, op uw vraag, waarom er op dit moment zoveel publiciteit over is. Dan moet ik er één ander ding opmerken: want ik begrijp heel goed die zorg bij patiënten, maar laten we één ding niet vergeten: hè? er is nou net weer een groot Europees onderzoek uh, gedaan, de European Health Index, waarin alle landen in Europa worden vergeleken als het gaat om de kwaliteit van de zorg. En Nederland staat daar met straatlengte op nummer 1. Met het beste zorgstelsel, breedste, toegankelijke kwaliteit. Dus dit soort incidenten is ongelooflijk belangrijk. En ik begrijp ook dat mensen zich er zorg over maken. We moeten het ook over hebben hoe we dat zoveel mogelijk kunnen beperken. Maar de totale zorg in Nederland is echt heel erg goed. Ja, en als uh, Kingma zegt van... ja, er komen toch botsingen voort uit uh, de, die medisch specialisten... met hun vak eer, hun verantwoordelijkheid tegenover de patiënt... en een raad van bestuur die ja, leiding moet geven... en dat wordt niet zomaar geaccepteerd. Vraagt u uw leden daar ook wel eens naar? Daar wordt voortdurend over gesproken. En nou is dat overigens ook weer iets... wat niet alleen maar in de medische sector voorkomt. Het is een bekend verschijnsel... Dat waar professionals werken. Daar altijd spanning is tussen de professionals en de leiding. Moet je bijvoorbeeld spreken met advocaten of rechters. Daar is een vergelijkbare spanning tussen. Ja, Maar dan vallen er minder doden, meneer De Graaf. Nou ja, dat, dat ben ik met u eens. Maar dat betekent dat je moet kijken uh, wat de oorzaak daarvan is. En voor een deel is het bijna niet te vermijden... dat waar mensen met grote verantwoordelijkheid... onder grote spanning moeten, uh, moeten werken... dat die situatie spanningen op kan, uh, kan roepen. Dus daar moet je ook niet al te kinderachtig over uh, doen. Waar ik met mijn achterban heel veel over spreek is... hoe ga je daar dan professioneel mee uh, om? Want is het u wel eens opgevallen dat het grote ego's zijn? <laughs> dat, is, um, dat, valt, dat valt niet uh, te ontkennen. Overigens kun je dat niet voor alle 22.000 medische specialisten zeggen... Maar uh, ik, ik vind het heel vergelijkbaar met mensen die uh, grote verantwoordelijkheden hebben... onder grote spanningen moeten werken, heel betrokken zijn. Ja, mensen die heel betrokken zijn, die hebben ook sterke opvattingen. En ja, dat botst af en toe. En daar hoort af en toe een conflictje over ruzie nou, of je ziek melden. Nee, ik, ik wil het niet bagatelliseren, maar ik probeer wel aan te geven waar het vandaan komt. En uit die analyse moet er komen wat je ermee moet, uh, moet doen. Ik zelf zie een heel belangrijke factor in de opleidingen. Uh, ik vind zelf dat, en dat, dat doen we als orde ook nadrukkelijk via de, de raad opleidingen, dat er veel meer aandacht moet komen voor dit soort elementen van het vak. Dus niet alleen het maar het... Teamwerk. Niet alleen maar de technische kennis. Dus hoe ga je goed opereren? Natuurlijk, dat is het allerbelangrijkste. als je een probleem wilt, met een dokter hebben die je beter maakt. Maar je bent ook een mens. U maar heeft je moet, moet functioneren in een organisatie, collega's. in een ziekenhuis... Uh, met anderen. En bovendien met het feit dat de samenleving veel kritischer wordt. Veel meer bekend wordt. En dat je daar ook rekening mee moet houden. En dat is een nieuw verschijnsel waar volgens mij veel dochters... nog slecht op zijn voorbereid. Jan Klein. Eigenlijk is het goed nieuws als je naar Frank de Graaf luistert. Uh, we staan goed aangeschreven, er gebeuren zeker niet meer ongelukken dan vroeger. Het enige is, ja, het publiek is kritischer geworden, de media zitten er meer bovenop. Uh, ik zou zeggen, we zijn eruit. Nee, en we zijn transparanter geworden, zeg ik. Hè. Dus we zijn zelf veel transparanter geworden. Ja, naar die media toe en die maatschappij en de patiënten ja. toe. Maar eigenlijk is er weinig aan de hand, meneer Klein. Nou, ik denk uh, zelf dat we nog aan de, uh, het begin staan van uh, het uh, veilig maken van de zorg. Uh, die zorg die heeft een heel hoog niveau, hè, gezondheid zeker. Uh, aan de top van de wereld, daar ben ik het helemaal uh, mee eens. Um, alleen, die uh, gezondheidszorg hebben we wel bereikt... of die uh, kwaliteit, vooral door preventieve gezondheidszorg... en uh, maatregelen op andere vlakken, zelfs uh, bijvoorbeeld verkeersveiligheid... Uh, of um, een zwemles voor kinderen heeft gemaakt dat uh, bij ons uh, mensen gemiddeld uh, heel oud worden. Dus um, de ziekenhuizen zelf hebben daar uh, beperkte uh, bij, uh, aan bijgedragen. En daar is de constellatie inderdaad zo dat de individu uh, probeert om zo goed mogelijk... Uh, te werken, uh, dat er druk is van buitenaf... Er moet meer transparantie komen. En de slag die we vooral moeten maken is uh, samenwerken inderdaad. Want uh, die dokter, uh, die uh, bepaalde... Uh, die dacht in ieder geval dat hij of zij de kwaliteit bepaalde of de veiligheid... maar die wordt vooral bepaald door het behandelteam in zijn totaliteit. En dat samenwerken, dat is nog een hele uitdaging. Hoe hiërarchisch is zo'n behandelteam? Ik weet, je mag niet generaliseren... heel veel verschillende ziekenhuizen en behandelteams... maar een verpleegkundige die denkt, hey, hier worden fouten gemaakt... durft die op te staan tegen de medisch specialist... Nou, dat, dat blijkt in de praktijk uh, moeilijk te zijn. Die specialisten zijn ook gewoon mensen zoals u en ik. Uh, dus dat zijn geen boemannen of boefvrouwen, Maar um, een echte professional vindt het moeilijk... om uh, zich te richten naar uh, mensen die een minder lange opleiding hebben. Een uh, gezagvoerder van een uh, vliegtuig... die uh, gaat niet bij voorbaat uh, zeg maar, rekening houden met de mening van de stewardess. Daar moet hij echt voor getraind worden. En ongeveer zeven keer per jaar veranderen... Ja, maar wil je veilig aankomen als passagier? Dan zou een beetje teamwerk in de cockpit toch wel Precies. prettig zijn. Precies. En dat geldt voor een ziekenhuis ook, bedoelt u? Ja, maar ja. je kunt wel, wel als bestuur vooral. Um, uh, kun je mensen in positie brengen... waardoor ze die, die, uh, die, die, die dat gezag wel krijgen. Neem bijvoorbeeld... jij bent zelf oud-anesthesioloog. Neem het gedrag op elkaar. Tegenwoordig wordt daar enorme protocollen voor... hoe je dat allemaal beveiligt. Daar, daar worden voortdurend kleine overtredingen gemaakt. En een verpleegkundige als bewaker... van hygiëne en steriliteit... moet je daar ook mee belasten. wel die misschien in de hiërarchie uh, gevoelsmatig laag zijn. En dan moet je als raad van bestuur ook bereid zijn... op gezag van zo'n verpleegkundige... de gele of, of zelfs de rode kaart te trekken. Ja. Herr Kingma schets nu hoe het zou moeten natuurlijk, hoe je de professionaliteit van iedereen, al wel gaat, maar niet, niet vaak genoeg meneer N Kingma. Nee, maar kijk, ja maar we ontwikkelen ons voortdurend. Uh, we, we hebben een, een enorm IC-probleem gehad in, in de MST, en net als in Zika in de de, intensive, intensive care probleem gehad, uh, daar hebben we de, dit soort gedragsregels uh, doorgevoerd. Werkt het hierarchisch nog steeds? Of gaat het uh, de goede kant steeds, op, uh, Ik ben nog steeds anesthesioloog. En, uh, het hangt er van af in welke setting je komt. Hè, maar dat hangt echt uh, van ja, bijvoorbeeld uh, de persoon uh, van de chirurg af. En, uh, en ook uh, van de verpleegkundige. Dus dat moet je organiseren. Daar moet je een heleboel voor doen. Hm. Ik wou zo met u uh, meer naar de oorzaken van die conflicten die er dan spelen toe. Maar nog, nog één vraag voor meneer Kingma. Ik, ik kijk nog eens even op mijn lijstje wat we net hoorden langskomen ook. En dan zie ik cardiologen, cardiochirurgen, hartchirurgen, thoraxchirurgen. Dat zijn ook een soort cardiochirurgen. kwart van die conflicten gaat om cardiochirurgen. U, gaat u mij... bent cardioloog. Wat ja. zijn dat voor mensen? Waarom zijn partijen. die anders dan die andere specialisten? Ik ben niet meer praktiserend. Um, het gaat mij inderdaad aan mijn hart. Want het is inderdaad mijn club toch nog wel een beetje. Uh, wat gebeurt daar nou? Als je wat van Putten neemt en andere kleine ziekenhuizen, want het is heel divers. Dan kun je zeggen, je komt uh, hoog opgeleid van de universiteit... of uit een topklinisch uh, ziekenhuis. Je kan zo ongeveer alles. En dan kom je in zo'n klein ziekenhuis. En dan kan je, mag je eigenlijk nog maar heel weinig. We hebben tegenwoordig de witte lijsten in de cardiologie. En als je daarop staat, dan mag je zo ongeveer alles doen. En dan mag je dat niet. Ja, dan ben je eigenlijk een B of misschien wel een C-kliniek. En dat is niet eenvoudig. En dan word je dus teruggeworpen op op zich heel belangrijk werk. De polykliniek enzovoort. En tijdens je polykliniek ben je ook nog verantwoordelijk... voor een, voor een hartbewakingsafdeling. En een grote afdeling waar patiënten met chronische uh, uh, ziektes lichaam. Dat doe je allemaal tegelijkertijd. En van, daarvan weten wij, en dat, dat zal jij ook vinden, Jan. Dat, dat zijn processen die moet je veel beter en breder organiseren. En dat kun je eigenlijk niet meer op het niveau van zo'n kleinschalig ziekenhuis doen. Dat is het kleinschalig maar, ziekenhuis. Maar is dat ook een hartje kracht u kunt het beoordelen als cardioloog van de nou, opleiding. Denk, wat voor karakter als, heeft u? Als wij het DNA van cardiologen vergelijken met dat van anderen... dan zou je geen verschil uh, aantonen. Het is, is wel een vak wat een geweldige sprong heeft doorgemaakt. Hè. Dat komt voort uit de stoffige, inwendige geneeskunde van de jaren 50 en 60. En ineens kon je wat. Het was niet meer wait and see... Maar uh, see en act. Doe wat. Maak het vat open. Uh, Defibrilleer de patiënt. Uh, uh, als het allemaal niet lukt, uh, de chirurg erbij. Uh, en dan opereren we hem. En met een geweldige optimisme en vooruitgangsgeloof. Wij gaan u beter maken. Maar dat en dat, dat lukt ook dus ook asters, heel vaak. Of iets diva-achtigs. Da daar is uh, natuurlijk in het verleden heel vaak uit de heup geschoten. Zeker. En uh, dat wil niet zeggen dat dat vandaag ook het geval is. Het is een vak waar geweldig veel kan. En het is natuurlijk nog bijna uh, steeds ziekte nummer één in Nederland... Waar je ook mensen echt beter kan maken. Je, bent, je komt doodziek binnen, je wordt gedotterd, je wordt behandeld... en twee dagen later heb je het gevoel dat je herboren bent en je gaat naar huis. Ja, dat heeft impact. Uh, daarmee wil ik niks rechtvaardigen voor de cardiologen... maar het, is wel, het heeft wel betekenis. En dan kun je ook enorm tegenvallen als het niet goed gaat... als de verwachtingen niet uh, worden waargemaakt. Ik wil even met u hebben over de, de driehoek waar we het over hebben de patiënten, de behandelende teams... met daarin de al of niet diva-achtige medisch specialist in het middelpunt... en de bestuurders, de raden van bestuur. Uh, een van de discussies, meneer de Graaf, is... Uh, een aantal van die medisch specialisten zijn in loondienst bij het ziekenhuis. Mm. Anderen zitten in de maatschap en dan hoor je de raden van bestuur vaak klagen... van die die in loondienst zijn, die luisteren nog wel... maar mm. die, die in de maatschap zitten, daar kun je echt geen greep op krijgen. Ja. Ja, ik hoor dat ook. Ik spreek ook van mijn ziekenhuisderrituren over. Ik ben nooit zo vreselijk onder de indruk van dat soort teksten. Uh, overigens, uh, omdat er ook feitelijk bewijs is te leveren... want het lijstje wat u uh, noemt, bijvoorbeeld in de academische centra... Uh, VU, Medisch Centrum, maar er is ook een heel groot... Loondienst. is een probleem geweest in het, uh, het uh, uh, Nijmeegse Academische Ziekenhuis. Radboud. Radboud. Loondienst. Kortom, het gaat niet over loondienst Jans of... Jans is ook loondienst. Jans bestuur is ook loondienst. Kortom, het gaat niet over loondienst of over vrijberoep. Waar het over gaat is inderdaad over dat, dat, dat bijzonder ingewikkelde uh, verhouding... tussen bestuurders en professioneel verantwoordelijken. Ja. Uh, dat vergt het nodige van uh, Raad van Bestuur. Het is echt inderdaad een hele lastige baan zijn van... Raad van Bestuur van de ziekenhuis. Ik ben het zeer met uh, mijn buurman eens... dat het verstandig is in zo'n bestuur... een menging te hebben... van bestuurlijke kwaliteiten, uh, economische achtergrond... financiële kennis. Dat is ook een, ja, daar gaat heel veel geld om. Maar zeker daar ook zijn medische kennis een plek in uh, te geven. En als je uh, dat als bestuurder goed doet... en ook een beetje in kunt voelen... in die rol van die professional en wat die doet... Ja, dan krijg je zeg maar, daar enig vertrouwen in. Kijk, ik ben zelf absoluut geen dokter. Ik ben de eerste niet-dokter die voorzitter is... van de Orde van Medische Specialisten toen... Ik dat overwoog, zeiden de mensen tegen mij. nou, Jij gaat ongeveer wel de meest ingewikkelde baan krijgen die er, die er is. Want dokters accepteren niets van iemand die geen dokter is. Nou, Ik doe het nu een paar jaar. Ik heb het reuze naar mijn zin. En ik heb het gevoel dat je wel degelijk dokters kunt aanspreken... als je dat op een goede manier doet. Hey, kijk maar, zoals u er net over praatte, heb ik meer de indruk... dat uh, lid van de Raad van Bestuur een soort kop van jut is. Van, je, je hebt ze lang niet allemaal in, in, in de klauwen... maar je bent wel verantwoordelijk naar de buitenwereld toe. Nou ja, eh, absoluut waar. Zolang ik een cardioloog was, zoals ik, hoorde ik tot de Golden Wonder Boys. En zodra ik bestuurder werd, zeker in het ziekenhuis... Eh, ben je, ben, ja, u zegt het zelf al, ben je, de, ben je de kop van Jut. Je bent ook wel degene die uiteindelijk het schild is. Hè. Je, eh, ik, ik heb dat ook destijds aan de Raad van Bestuur in Nijmegen uitgelegd... toen ik nog IG-inspecteur-generaal was. Zei, staat u nou voor uw 300 specialisten... of voor uw eh, miljoen patiënten waar u hier in de omgeving voor zorgt? En voor een Raad van Bestuur, die staat uiteindelijk voor je driehonderd, uh, vijfhonderdduizend patiënten die jou nodig hebben. En tegelijkertijd mag je niet je specialisten laten vallen... want dat zijn wel de mensen die het moeten doen. Jan Klein, wat voor leiderschap zouden de Raad van Bestuur moeten tonen... om bijvoorbeeld de veiligheid in het ziekenhuis te waarborgen? Nou ja, één, ze moeten natuurlijk um, um, het um, bevorderen van de veiligheid... als een belangrijke taak zien van de Raad van Bestuur. Dat is uh, niet altijd zo. Maar twee, um, rechtvaardig leiderschap. Uh, en dat is, uh, je moet kunnen sturen op uh, basis van zachte signalen. Hè. Wat is de cultuur in je club? Uh, hoe kan men samenwerken? En dat is uh, best moeilijk om vanuit de positie van de Raad van Bestuur... Uh, te achterhalen hoe dat in elkaar zit. En vervolgens moet je ook weer op een zachte manier... Uh, daar uh, optreden, zodat die samenwerking wel tot stand komt... en dat je mensen in positie brengt om multidisciplinair... want daar gaat het dan vaak over, vakgroep-overstijgend... of maatschap-overstijgend, zo'n zo behandeling uh, te coördineren. En uh, ja, dat is een grote uitdaging voor een maar raad van bestuur. Je, je moet wel op een moment paal een perk stellen. Ja. Ik, ben, ik ben enorm voor. Ik ben zelf een hele liberale bestuurder. Vind ik van mezelf in ieder geval. Dus ja, heel veel goed. Benieuwd wat de heel anderen veel, vinden. Ja, heel, veel goed. heel veel goed. Maar er is wel een moment. En een, die mogen Eet. wij niet overgaan. Ja, Absoluut. Ja, ja, er een... moet uh, sprake zijn van een soort rechtvaardig leiderschap. Uh, met uh, harde, harde grenzen. Dus dat bedoel ik niet we met hebben, We hebben ja. echt op één moment. In ons hier, ze kan die momenten ook aangeven. Zoals hier allemaal niet uitwerken. Zeg van tot hier en niet verder. En nu vertrekt u van deze positie. Ja. Als je dat niet doet. Zeker. Dan krijg je vuurachtige Zeker. situaties. En ik nou, vind dat dat, dat dat samen moet gaan. Dus met, met ook die eigen professionele verantwoordelijkheid. van die medische specialisten. Ja. Ja. En dat is echt ook wel een punt. wat ik probeer ook echt. als discussiepunt binnen de orde te krijgen. Uh, um, het kan echt niet meer langer worden geaccepteerd. Uh, wat je best wel hoort dat dokters zeggen nou ja, ik zou mijn vrouw niet naar die collega's sturen. Dat alleen al, hè? daar zeg ik van, dat kan niet. Dat is echt een punt wat niet meer binnen professionele verhoudingen... vandaag de dag kan, dat je dat accepteert. Dokters weten het beste wat er op een gegeven moment niet goed gaat. Dan moet je daar wat aan doen. Wij praten over de veiligheid in onze ziekenhuizen... met Herre Kingma, Frank de Grave en Jan Klein. Even een ander onderwerp met u. Uh, u kunt trouwens het uh, debat ook zien zeg ik er nog even bij op www.radio1.nl. Ziekenhuizen moeten al hun operatie- en sterftecijfers... van de afdelingen hartchirurgie doorgeven... aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat heeft de inspectie op 27 maart geschreven... aan alle uh, afdelingen hartchirurgie van Nederland. Het blijkt uit een brief die in handen is van de redactie van Argos... en waarvan het bestaan inmiddels ook door de inspectie is... Bevestigd. De IGZ, de inspectie, geeft in de brief aan cijfers over behandelingen en sterftegevallen nodig te hebben om, citaat, inzicht te krijgen in de uitkomsten van hartchirurgie en het kwaliteitsbeleid op uw afdeling. En uh, men zegt daarbij dat dat in verband is met de recente berichtgeving over de afdeling hartchirurgie van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Jan Klein, wat zegt zo'n brief? Dat de inspectie blijkbaar tot nu toe niet over die um, uitkomsten uh, beschikt. Uh, dat dat nieuw is, dat niet raar. Ja, dat is wel raar, want um, in het Radboudziekenhuis is um, op basis van dezelfde gegevens uh, geconcludeerd dat men daar ter degen wel een probleem had. Ik zat toevallig zelf in die onderzoekscommissie. Want dat was in hè. 2006 al alweer? Um, 2006, 2007, klopt ja. Teden geleden. Ja. En wat was daar toen aan de hand? Um, dus daar uh, was een probleem bij de hartchirurgie, waarvan de chirurgen en de andere betrokkenen zelf zeiden van ja, dat wordt veroorzaakt omdat wij zieken... Patiënten opereren, zieker dan in andere ziekenhuizen. Maar toen wij op basis van deze methode, om uitkomsten te uh, beoordelen, gingen rekenen. toen kwamen ze op ongeveer 1000 operaties 30 mensenlevens tekort ten opzichte van andere centra. Dus was er wel een probleem. Um, toen heeft de verplichting, uh, heeft, hebben de centra de verplichting gekregen van de inspectie... om allemaal op die manier uitkomsten te gaan meten. Uh, maar blijkbaar heeft men die uh, uitkomsten niet uh, ter beschikking gekregen of gevraagd. Het is nu 2013, tel ik voorzichtig. Ja zeven jaar na die radbouw... ik vind dat toch raar dat ja. uh, je gezet uh, dat inmiddels niet heeft. Nou ja, de enige terughoudendheid kan ik me ook wel weer voorstellen... omdat um, die registratie niet optimaal is. Hè. Daar zit een soort statistische beperking in. En uh, daarvan wordt altijd met name ook wel door de professionals zelf gezegd... ja, dus kan je hem niet gebruiken om ons te vergelijken. Dat moet ook niet gebeuren, maar de uiterste moet je wel uh, kunnen signaleren. En uh, dat uh, moet denk ik niet alleen de inspectie kunnen doen, maar ook de zorgverzekeraars. Verbaast u meneer Kingma als ja. oud-inspecteur-generaal uh, zelf ook dat de inspectie daar nu opeens om vraagt? Nou dat is er nu een vraag, uh, dat weet ik niet hoe dat, hoe dat zo in zijn werk gaat. Wat mij echt verbaast, en dat zeg ik dan toch maar als cardioloog, uh, oud-cardioloog. Wij zijn nu in 2013, u zegt het al, als je die getallen hebt dan moet je ze openbaar maken. De, ieder ziekenhuis moet ook gewoon sowieso niet alleen de hartchirurgie. maar hij moet zijn resultaten openbaar maken. en proberen die van jaar op jaar uh, te verbeteren. Ik kan me herinneren uit mijn cardioloog dat ik op een gegeven moment wist. en dat wisten we allemaal. Van wat is, wat is de, de, de sterfte onder de ongecompliceerde hartchirurgie? Dat wist je zo'n getal. En daar, daar was je ook uh, trots op. Of je, er, was een, een, een, er kon wel eens een probleem zijn. En uh, dan ging je daarmee aan het werk om dat uh, te verbeteren. Nou, dat gebeurde toen nog onder elkaar, En we zijn nu op een moment gekomen dat we zeggen... nee, dat maken we openbaar. Je, je hebt gelijk dat, dat de, altijd de vraag is van welke getallen je dan precies hanteert. Ja. En dan maak je dan met elkaar afspraken ja, over. Behalve want hadden het we hadden bij Haga ziekenhuis, hè? want daar gaven ze de verkeerde cijfers door. Ja, maar dan komen we dus eigenlijk in de forensische uh, geneeskunde terecht. En ik weet niet of we dat hier nu moeten maar... gaan uh, behandelen. Heeft daar... u wel eens in uw tijd, u was uh, inspecteur-generaal van 2000 tot 2006... heeft ja. u wel eens zo'n brief geschreven? Ik wil je cijfers, ik wil de sterftecijfers hebben. Uh, nee, ik heb zo'n brief nooit uh, geschreven. Kan, althans kan ik me niet herinneren, maar ik ben wel een beetje een, een, beetje een ideologisch type... Dus ik heb wel regelmatige uitspraken gedaan... waarin ik zei van maak je resultaten openbaar. Niet als opdracht en gij zult. Maar wel, dat is verstandig. Laten we de, de openheid. Dat doet de eerste keer pijn, als je het voor de eerst uh, doet. Maar daarna kun je laten zien dat je je uh, verbetert. Dat was overigens in een tijd waarin we heel sterk zaten... op uh, vergroten van de meldingsbereidheid als er dingen fout gaan. Ook de minister nog gevraagd van laten, laten we ook zorgen... dat daar niet meteen straf op, voer, op volgt. Dan laten we dat doen zoals de piloten dat doen... Dat dat je echt een grote meldingsbereidheid uh, hebt... dat is wel in de afgelopen zes, zeven jaar een beetje omgeslagen. Omdat we natuurlijk erg uh, in, in een juridisering zijn gekomen van het uh, vak. en en dat de, de, de, korte, en de claims. Nou ja, de, de, de oversterfte in Nijmegen is oversterfte ten opzichte van Nederland. Maar Europees gezien deden ze het nog helemaal niet zo gek. Dus dat is even uh, wel een, een, een relativering die je daarin uh, moet aanbrengen. Meneer de Graaf, wat is uw reactie op die brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Um, nou, dit regelt dit voor al de wetenschappelijke verenigingen. Uh, in ja. dit geval de Vereniging van ja. In het algemeen um, kan ik me eigenlijk gewoon heel erg goed aansluiten bij uh, wat professor Klein zegt... Um, ik, ik weet ook, ik heb me dat echt over laten uitleggen, dat die cijfers interpreteren heel erg lastig uh, is. Ik, ik leg het altijd maar simpel uit, net is met een CITO-toets. Als je de CITO-toets van een school in Amsterdam-Zuidoost vergelijkt met die in wassenaar, ja, dan kan ik het ook. Dat, is, dat zegt niks. Hè? Je moet het corrigeren voor van alles en nog wat aan culturele en sociale factoren, hoe ziek zijn mensen, ja. gaan de moeilijke gevallen naar een pad ziekenhuis. Maar... maar dat erbij... zal de inspectie ook allemaal weten, exact, dat het moeilijk en, te interpreteren en, is, erbij... toch willen ze die cijfers. Exact, en, en niet erbij, voor niks neem ik aan. Dat je als er echt uitschieters zijn, dat het in ieder geval aanleiding is... om te kijken, jongens, is, heeft dat nou een statistische verklaring... of is het een logische zaak, of is hier wat aan de hand... Dus daarom vind ik wel goed dat dat zo gebeurt. En overigens zou het zo moeten, uh, moeten zijn... dat als er uitschieters zijn, dat voor het ziekenhuis zelf... Hè, of voor de medisch specialisten of voor een zorgverzekeraar... dat al aanleiding is om de ja, vinger op te steken. Ik ben het nou, ik ben heel vaak met je eens. Ik ja. ben ook voorzitter van de Orde geweest. Maar in dit geval ben ik het gewoon niet met je eens. Je moet nou op het punt van de openbaarheid. Ik vind, kijk, er, er zijn zeker redenen geweest, uh, en die zijn er nog... waarom, waarom cijfers niet uh, te vergelijken zijn. Maar je moet zo snel mogelijk met elkaar afspraken maken... Welke cijfers je dan wel uh, uh, laat zien. Ah, nee. en, en dan zien we toch dat de Nederlandse Verenigde Natuurhuischirurgie behoorlijk ingekeerd is. En daar niet heel gemakkelijk mee uh, naar buiten komt, dat durf ik wel te zeggen. Maar ik ben niet helemaal precies welk puntje we het wel met elkaar oneens uh, nou, om... uh, zijn. Uh, uh, het, gaat, het gaat mij erom dat ik zeg: uh, ja, de, de, de cijfers, mits ze goed bruikbaar zijn. en dan moet je ze dus wel op een goede wijze interpreteren. en dat kan bijvoorbeeld op het moment dat er uitschieters uh, zijn, die moet je ook gebruiken. Ja, maar Herre Kingma vindt dit kennelijk toch te terughoudend. Ik, ik beluister daar zeker. Maar goed, je, je, je stelt me dan in die zin gerust dat je zegt: ja, er, wij moeten hier wel mee, mee naar buiten komen. Want de, de orde zou daar moet daarin ook uh, voorgaan. Laat vooral zien. Daarom, hebben we, daarom was de orde destijds ook blij, blij met de prestatieindicatoren die de inspectie heeft doorgevoerd. Laat zien wat je kan. Publiceer het. En laat ook uh, de, de, de patiënt ook, biedt die ook de mogelijkheid om te kiezen. De Algemene Rekenkamer is daar wat minder enthousiast over dat dat lukt. Ja, ja. Maar dat zijn wel dingen die, die we de patiënt vandaag in 2013 moeten ja. Willen Vindt u het toch niet teleurstellend Want uh, we hebben het er net over gehad. Jan Klein vertelde het. Dit, dit uh, gaat allemaal terug op Nijmegen 2006. Uh, we zijn zoveel jaar later. We hebben zoveel discussies achter de rug over openheid en transparantie... en klantvriendelijkheid en patiënten informeren... dat het toch nu nodig is dat de inspectie voor de gezondheidszorg... die cardiochirurgen toch weer op de vingers moet tikken. Ja, nee. Ze vragen het aan de ziekenhuizen, hè? Ja, maar die willen het ja. weten van hun. Ze ja, uh, bestuur de, de, de, de, de, de, de, de ziekenhuizen. Dus het is dus, um. dus, dus niet de juiste interpretatie van deze brief. Nee, ze sturen de, de brief aan de ziekenhuizen. De ziekenhuizen vragen het vervolgens aan de cardiochirurgen. Uh, cardio maar ik, ik begrijp die terughoudendheid van de inspectie enigszins... omdat we uh, recent meegemaakt hebben dat in Engeland... een ziekenhuis wat absoluut uh, niet goed functioneerde... en jarenlang hoge sterftecijfers had... deze op een andere manier gemanipuleerd had... en aangegeven had dat ongeveer 20% van de cardiologiepatiënten... van de ene op de andere dag daar om palliatieve redenen opgenomen was... Dat gaat zover dat er ook signalen zijn dat uh, uh, ja, uh, hartchirurgen zijn ook maar mensen. dat zij huiverig worden om uh, patiënten die risicovolle uh, uh, behandelingen moeten ondergaan. om die eventueel ook op die manier te gaan behandelen. En uh, zodat ze vermijden dat die cijfers eventueel slechter uitvallen. Ja, daar moeten we niet naartoe. Ja, maar ik, kijk, ja, ik uiteindelijk maar. Hè, we hebben we hebben ook de HZMR. Dat is de gestandardiseerde sterfte in de ziekenhuizen. Ja. Daar is ook jarenlang moeilijk over gedaan... of we dat wel of niet zouden openbaar maken. Nu gebeurt dat langzamerhand mondjesmaat. En nu zie je ook onderzoek ontstaan. De ziekenhuizen in het noorden van Nederland... hebben een lagere sterfte dan die in, in, in Zuid-Nederland. En daar blijken ook verklaringen voor te zijn. Omdat er in het noorden uh, meer mensen het ziekenhuis verlaten... in hun hospices liggen en dergelijke. In het zuiden uh, ga je vaker dood in het ziekenhuis. Die getallen komen dan ook naar buiten. En ik ben langzamerhand van de opvatting dat... en ik, volgens mij heb jij dat zelf ook om, op een andere manier gezegd... de mensen willen openheid, dan zullen ze hem krijgen. Ja, het, en de geneeskunde is een doos van Pandora. Ja, Inkijken ja, is niet altijd leuk. Dat dus al zullen ze maar ook moeten accepteren. daar ja. zit mijn punt. Dan, ja. bedoel, dan denk ik nog maar even als, als, als patiënt ja. in dit geval... Ja. Ik ben absoluut voor openheid en voor transparantie. Van de orde van Zeker, jawel, maar ik ben ik ben ook gewoon burger en patiënt. Wanneer wil ik cijfers hebben? Cijfers hebben waar ik ook wat aan heb. Dus ik heb niet zozeer iets aan cijfers, maar ook aan een analyse van die cijfers ja. en interpretatie ja, precies, van die cijfers. Precies. Want dan heb ik er wat aan. Wat heb ik nou zeg maar aan cijfers waar ik door verschrik? terwijl er een hele goede verklaring blijft uh, te zijn. Ja. Dat is ook zeg maar de discussie wat ik in vanuit Engeland heb geleerd. Heb ik ook veel over gesproken. Dus mijn ja. standpunt is: ik ben voor openheid en transparantie op het moment, zeg maar, dat ze ook zeggen, geanalyseerd... en ik er ook conclusies aan kan trekken. Dan wil ik u graag een uh, citaat uh, voorhouden van de minister van Volksgezondheid... Mm -hmm. partijgenoot van u bovendien, Edith Schippers... in NRC Handelsblad van vorige week zaterdag. Sterftecijfers vraagteken, gewoon publiceren, ja, vindt de minister. En dat, zeg, en dat zeg ik er dus bij, partijgenoot dat niet... op een zodanige wijze dat je er ook iets mee kunt. Nou, ja, daar kan je en, niet mee oneens zijn. Natuurlijk. De, maar, maar, maar we moeten dan wel heel snel werken... dat ze naar buiten komen. Want nu is de verontrusting over de vraag van... Nee. Ja. Is, het, is het echt heel slecht in Haga? Nee, en hoe erg was het dan in ja. het, in, in het Radboud? Dat, dat is ook verontrusting. Nee, dus daar moet je ook inderdaad ja. niet eindeloos laten liggen? ja, ja. Eén punt vind ik nog dat... Um, natuurlijk, sterftecijfers moeten openbaar worden. Uh, maar waar we als patiënt... of potentieel patiënt... echt behoefte aan hebben... is dat de organisaties zelf daar bovenop zitten. En als er een probleem lijkt te zijn, daar ook direct op de rem trappen. Net zoals in de luchtvaart, dat vliegtuig vertrekt niet als daar uh, bepaalde problemen zijn, um, het risico te hoog lijkt. En vindt u een organisatie als bijvoorbeeld de orde van medisch specialisten van Frank de Graaf alert genoeg? Um, of te nou, terughoudend? Aan de organisatie van de orde is het niet om bijvoorbeeld uh, zorg uh, te staken uh, in ziekenhuizen. Uh, dus um, daar verwacht ik iets van de mensen van de werkvloer en de bestuurders. Ja, no. klein. Laten we het iets... Op het ver... ja? het op die, er, er zijn 27 gaven. wetenschappelijke verenigingen. En, en, en die, die, ja, die heeft de orde niet aan een touwtje. Maar jullie zijn dus wel we aan heel veel mee. Uh, en we proberen ook zeg maar, invloed uit te oefenen op hun, op hun gedrag. En dat moet ook. Uh, want dit soort maatschappelijke vraagstukken... daar horen ook bredere discussies over plaats te vinden. Ik wou het even verbreden. Jan Klein, uw uh, core business zeg maar, is de veiligheid in de zorg. En dan uh, in de ziekenhuizen. U bent daar leraar in. Maar ook adviseur van een grote verzekeraar... Media die daar tegenwoordig werk van maakt. Uh, u bent er al jaren mee bezig. Gaat dat eigenlijk goed? Staat het wel hoog genoeg op de agenda? Ik maak me zorgen. Um, het heeft zeker hoog genoeg op de agenda gestaan. Maar nu niet meer? Uh, uh, we hebben een vijfjarig programma recent afgerond... om uh, ziekenhuizen veiliger te maken. En daar is veel geld in gegaan. Uh, maar um, dat is beëindigd en iedere partij is eigenlijk op zijn manier met een onderdeel doorgegaan. Maar er is niet een geïntegreerde actie meer. Um, de transparantie uh, zet niet snel genoeg door mijn, naar mijn idee. We hebben er net over gesproken. Uh, maar de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen bijvoorbeeld... die heeft gezegd die sterftecijfers die openbaren we niet meer... Um, en er, onder dit gesternt uh, is er steeds minder geld uh, beschikbaar voor veiligheid. En hoewel ik er bijvoorbeeld, daar gaat het nu niet over... maar uh, inderdaad vele jaren mee bezig geweest ben... heb ik nu 17 subsidieaanvragen ingediend om geld binnen te halen... om zelf een onderzoeksgroep op te zetten. Dat is niet gelukt en per 1 juli uh, wordt de leerstoel beëindigd. Daar merkt u aan dat het niet meer nummer 1 op de agenda staat. Nee, inderdaad. Uh, u heeft het over een programma dat inderdaad een aantal jaren heeft gelopen. VMS heet dat, Veiligheidsmanagementsysteem. Ja. Uh, de voorlopige cijfers daarvan is dat het doel, namelijk halvering van de vermijdbare sterfte in ziekenhuizen, niet gehaald zal worden. Precies. Waarom wordt dat programma dan gestopt? Dan ga je er toch mee door? Um, nou, Het was van het begin af aan de bedoeling dat dat vijf jaar zou draaien... en dat wij na die vijf jaar uh, een groot aantal zaken al doorgevoerd zouden hebben. Um, dus uh, aan risicomanagement zouden doen... en op risicogebieden ook allerlei uh, protocollen doorgevoerd zouden hebben. Dat is niet helemaal gelukt. is voor een belangrijk deel gelukt. Uh, maar het geld was op. En uh, eigenlijk is een van de problemen dat die materie zo complex complex blijkt te zijn dat het niet zo makkelijk uh, is om uh, de problemen op te lossen... als dat we aan het begin van die vijfjarige periode dachten. Het programma gaat om vermijdbare doden. Ik bedoel, dat, dat er mensen sterven in ziekenhuizen is een beetje de aard van het beestje natuurlijk. Maar vermijdbare doden. Hoeveel zijn dat er, naar uw schatting, in Nederland? Um, volgens... Uh, onderzoeken zijn dat er uh, ergens tussen de 1700 en 2000. Um, ik denk zelf um, dat dat in werkelijkheid uh, nog meer zijn. En waarom denkt u dat? Um, omdat uh, bijvoorbeeld um, ik zelf um, dat onderzoek, of betrokken was bij het onderzoek bij de hartchirurgie in Nijmegen. In datzelfde jaar heeft men dan gekeken hoe dat landelijk georganiseerd zou zijn. Maar de doden die wij gezien hebben in Nijmegen die kwamen niet terug in dit aantal van die 2000. En wanneer heb je het over vermijdbare doden? Om wat voor dingen gaat dat concreet? Ja, dat gaat heel vaak over kleine stapjes die niet optimaal lopen. Niet op tijd geven van antibiotica en dan later een wondinfectie... en dan lig je langer in je bed en dan krijg je onvoldoende bloedverdunners. Dan krijg je een bloedstolsel en dat schiet dan later los. En vroeger zeiden we, ja, dat was, uh, dat was jammer. Operatie geslaagd, uh, maar patiënt overleden. overleden of een complicatie, tegenwoordig zeggen we... ja, dat is mogelijk vermijdbaar geweest. Want als die patiënt tijdig antibiotica gekregen zou hebben... en de goede uh, bloedverdunners en de goede dosis... dan was dat waarschijnlijk allemaal niet zo gelopen. En dan kom je weer op dat teamwork waar we het daarnet ja. al over hadden... dat de anesthesioloog heeft gewaarschuwd... dat de verpleegkundige het heeft gezegd... maar ja. niet iedereen luisterde, dat die misschien te laag in rang was. Ja, precies. Kingma, u zei het al uh, in uw tijd als inspecteur-generaal... weliswaar meer op een filosofische manier, zei u dan als schoolmeester. Maar heeft u een oproep gedaan van denk aan die veiligheid? Als u dit hoort van Jan Klein al die jaren later... dat het ja, eigenlijk de verkeerde kant op gaat... Ik geloof dat de inspectie er eer komt om het in 2001 op de agenda gezet te hebben. Toen zijn wij gaan zeggen van, uh, we hebben de getallen niet in Nederland... maar het zit ergens tussen de 1500 en de 6000. Toen is er ook, uh, zijn er ook allerlei programma's gestart waarvan Jan net ook verteld... En die, en die vallen tegen. Wat we, wat we zien eigenlijk is dat er nog steeds het focus van de dokter... en ook het ziekenhuis is op van, hoe kan ik technisch zo goed mogelijk... die operatie uh, uitvoeren, hoe kan ik de diagnostiek zo verfijnd mogelijk doen... Maar daaromheen zit een heel proces van hoe ik dingen op elkaar laat aansluiten. De continuïteit van het hele proces, de patiëntgerichtheid. En daar maken we onvoldoende voortgang in. Of je dat helemaal alleen met geld van buiten moet doen... Ik denk dat we toch uiteindelijk uh, het, het in het proces zelf moeten krijgen. Er zit ook wel een, een punt. Uh, we hebben gezien dat het aantal vermijdbare, vermijdbare sterfte is gestegen van 1700 naar 2000. Is dat een echte stijging? Ik denk dat sterfte een proportie is van wat je, de, wat je doet. Kijk, vroeger ging met Als ik 100 operaties doe en dan gaan er 2% van gaan er vermijdbaar dood, dan heb ik, heb ik twee vermijdbare doden. Als ik 200 operaties doe, heb ik vier vermijdbare doden. Worden. Dus het is een proportioneel gegeven. Hoe meer ik ga ja, doen. Ja, maar dit klinkt met veel ik... als It's All in the Game. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik absoluut niet. Want ik ben juist degene die zegt van het zijn er veel meer. En Jan is dat met me eens. Het zijn er veel meer dan die, dan die 2000. We hebben het helemaal niet goed in beeld. En we moeten daar veel meer energie in steken. We zijn enorm trots als dokters en ziekenhuizen. Hoe goed onze behandelingen zijn. En hoe goed onze diagnostiek is. Maar we zijn te weinig nog gericht op verbetering van de processen. Niet alleen technisch, maar ook uh, uh, uiteindelijk. Uh, Zakelijk en, en gericht op efficiëntie En daar, dat heeft ook alles weer met die veiligheid te maken. Wie is hier verantwoordelijk voor? Uiteindelijk de raad van bestuur. Maar die kan dat niet zonder de medische specialisten. Die moet daar hand in hand, arm in arm, met de medische staf uh, in, uh, in opereren. Wij doen dat ook niet zonder. Ik ben wat dat betreft uh, zeer goed met, met de, de, de voortzitters van de medische staf... die ik heb meegemaakt de afgelopen zes jaar. En heb daar heel goed in kunnen samenwerken. Juist op het punt van de veiligheid. Heeft de Raad van Bestuur uh, genoeg macht? Uh, Argos zelf heeft uitgebreid aandacht uh, besteed een half jaar geleden aan de situatie bij VUMC. Daar bleek de raad van bestuur gewoon een speelbal van in de specialisten te zijn. Ja, ik, ik zou dat dus niet, maar dat komt misschien omdat ik uiteindelijk specialist ben geweest... en ook voorzitter van de orde geweest ben. Ik zou dat vooral oplossen door, die, door, die, door het medisch stafbestuur meer naar je toe te halen. En niet te zeggen van plaats die raad van bestuur nog hoger boven dat medisch stafbestuur. Nee, het moet hem zitten in die samenwerking. Want de raad van bestuur, eh, dat zijn mensen met medisch twee linkerhanden. het werk moet gedaan worden door de dokter. Die is, ook op dat punt, op de inhoud, is die in de lie. En daarin moet de Raad van Bestuur dat maximaal faciliteren... en daar waar het fout gaat toezicht houden en ingrijpen. Frank de Grave, zouden die Raden van Bestuur anders moeten worden samengesteld? Zou daar meer ja, medische zwaargewichten in moeten zitten... zodat die specialisten ook naar hun luisteren? Ik heb al eerder gezegd, ik ben daar dus erg voor dat je de verschillende noodzakelijke disciplines in een raad van bestuur legt. Dat betekent dat je iemand moet hebben die verstand heeft van geld. Iemand die verstand van heeft hoe je een complexe organisatie aanstuurt. En iemand die vooral ook ja, de taal van dokters begrijpt. En als je dat bij elkaar brengt, dan heb je de beste kans dat dat lukt. Overigens uh, ik wil die verantwoordelijkheid echt niet alleen leggen op, uh, bij een raad van bestuur. Ik ben op dat punt inderdaad ook vrij hard, ook in mijn eigen organisatie. Eh, los van nuances die je kunt leggen. Kijk, fouten worden altijd gemaakt. Niet iedereen kan altijd een tien maken. Maar een element van vermijdbaarheid... dat moet voor iedereen de maximale impuls zijn... om daar alles wat is mogelijk is aan te doen. He, dus als ik af en toe ook wel lees over nonchalante rond handen was... En die simpele procedure, dan denk ik... ja, dat kan gewoon niet. We zijn in gesprek met de Vereniging van Verkeersvliegers. Die zijn daar heel ver in. Dus we hebben ook afgesproken dat we daar een aantal gesprekken mee gaan voeren. We gaan een aantal gezamenlijke sessies houden... tussen dokters en verkeersvliegers... Uh, ik ben op dat punt echt heel erg uh, hard en stevig. Ik vind dat hier echt alles uit de kast moet. Dat het onderdeel is van het zijn van een, een professionele uh, dokter... om dat echt alles te doen. En ik vind overigens dat als er om dat programma nog niet doelen zijn, uh, zijn bereikt... dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars, daar zou ik geen enkel probleem mee hebben... daar misschien een deel van uh, hun winsten zouden kunnen gebruiken... om dat programma voor te, te zetten. Wellicht dat Achmea daar voortaan mee kan ik kan Jan hebben. Klein doorgeven van de directie van Achmea. Ja. Ik zal het doorgeven, maar en ik ga dan, ik dan even zeggen... dat hij een uitstekende resultaat <laughs> heeft gehaald, dus maar ik had er nog wel oh. een klein, uh, klein beetje af. Ik weet niet. Ik, um, ik mag binnenkort weg bij de universiteit, maar als ik dit ga brengen, dan moet ik misschien ook nog weg bij Algemeer. Maar goed, dat is net <laughs> minst belangrijk. Is maar... uw probleem? <laughs> dat is mijn probleem, ja. Um, ja, om aan te sluiten bij ja, uh, de opmerkingen van Frank. Um, ik denk dat de toekomst inderdaad uh, vooral ook in handen ligt van uh, medici, en dat die uh, uh, moeten gaan werken vanuit het principe dat zij um, zeg maar voor het collectief en voor het geheel gaan. Voor de Organisatie. Ik uh, heb sinds een paar weken, sinds onze uitzending over het Hagenziekenhuis... een aanbod van dokter Galei in Leiden op zak. Van als je het aan je hart krijgt, je, kun je bij mij terecht. Naar wie zou u gaan, meneer Klein? Oeh, dat is een moeilijke vraag, want dat weet ik dus niet. Um, um, ik heb wel contacten bij andersoortige chirurgen, maar het zou mij... Ik weet het niet. Frank de Oh, Oh, ik zou het eerst eens aan mijn huisarts vragen... en vervolgens zou ik me daar breed op oriënteren. Overigens, Kijk, dat is wel een klein beetje het probleem. U weet er vast He, alleen. Ik wil maar ik luister, kijk, stel nou voor dat we het perfect zouden weten. He, wie is de 10, wie is de 9, wie is de 8. Er zijn ook dochters met een 7. Maar wie gaat u, heen. meneer Kingma? Daar waar ik ooit uh, lang gewerkt heb, ik ging naar uh, Nieuwegein. Hoewel mijn vrouw uitstekend geopereerd is in, uh, in Enschede... door de daar uh, werkzame hartchirurg. Mag, mag ik u bedanken voor deze discussie? Graag Jan Klein, Frank de Graaf en Herre Kingma. Dit was Argos. Straks Tros in bedrijf. En daar gaan ze het weer hebben over. De woningmarkt, weer een heel ander probleem. Goed weekend. Een veilig weekend ook. Uw vaste pitstop op de zaterdagmiddag. De Tros Auto Show. Het is toch elke keer weer iets bijzonders, vind ik. Met Bas en Carlo. Ha, Bas die niet twittert. Deze week aandacht voor Volvo. Wat een dijk van een kar. En een rijimpressie van de Ford Mustang Shelby GT500. Gaat ie weer.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 Dit is Radio 1.